met het NOS-journaal. In Marokko valt de opkomst bij. toen de opkomst 37% was. Vanmiddag stond het opkomstpercentage op nog geen 12%. De Marokkaanse oppositie had opgeroepen tot een boycott. omdat de kiezingen niets wezenlijks zouden veranderen. In de Duitse deelstaat neder hebben betogers tegen kernenergie twee politiewagens in brand gestoken. De demonstranten protesteren tegen het transport van kernafval naar een opslagplaats in Goorleben. Zo'n 20.000 Duitsers proberen een trein met elf wagons radioactief kernafval uit Frankrijk te hinderen, zodat die niet of met vertraging aankomt in Goorleben. Politiemensen zijn over het algemeen positief over de komst van de Nationale Politie. Een meerderheid verwacht minder bureaucratie en simpelere regels en procedures, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Politiemensen zijn een stuk negatiever over het computersysteem waar ze mee gaan werken. Bij de invoering van de Nationale Politie wordt het aantal korpsen teruggebracht van 25 naar 10. Door een beveiligingslek bij websites van publieke en commerciële omroepen heeft een hacker toegang gekregen tot miljoenen persoonsgegevens. Onder meer van mensen die vorig jaar stemden voor de top 2000 en mensen die in 2009 bij 3FM probeerden kaartjes te winnen voor Lowlands. De gegevens zijn inmiddels niet meer toegankelijk. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar twee alternatieve hulpverleners. Het zijn een arts-acupuncturist uit Zaandam en een zorgverlener uit Amsterdam. De twee zouden hun vrouw met kanker van de reguliere gezondheidszorg hebben weggehouden. De vrouw is inmiddels overleden. Een huisarts had de zaak bij de inspectie gemeld. Die heeft de alternatieve arts en de zorgverlener een werkverbod opgelegd. Het weer. Vanavond en vannacht veel wind. Vooral op de wadden kan het kort stormachtig zijn. De minima lopen uit van 3 graden in het oosten tot 7 vlak aan zee. Morgen overwegend droog, met later in het noorden wat regen en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vier is in de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Knopert 1 Nes en Afrit Buntschoten, 5 kilometer. De andere kant op tussen Eenbrugge en Knopert Hoevelaken, 5 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Knopert Hoevelaken en Eenbrugge 7 kilometer. A2 Utrecht-Eindhoven tussen Afrit Kerkdriel en Afrit Michielsgestel 9 kilometer door een ongeluk. A4 Den Haag sorry, richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetewoude-Rijndijk, 6 kilometer. Ook 6 kilometer op de A4 richting Den Haag op de A4... ...tussen roelof en zoeterwoude Rijndijk. A12 daarna richting Arnhem tussen Knoppen de Oude Rijn en Bunnik 6 kilometer. A27 Golken Almere tussen Houten en Beeldhoven staat 10 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zwolle staat tussen Afrit den Dolder en Leusden een file van 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 John Ford heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van GFM, tv, radio en internet. GFM, met nu, het weekend in. For the past millennium, there have been mythical creatures... I go met jong was en een voor nieuws, dat hoor je daarvoor ja, Timbalane passed me nee dat hoor je voor het journaal oké, dat was uh, DJ Explosion ja met welk nummer? met uh, de base Blauwda Mix uh, 2 ja. en dat is allemaal te vinden via en die ga ik het ook en ik had dat het één keer uitkomst <laughs> www.mixcloud.com, dat is allemaal wel makkelijk maar dan Jitsu. dus Jitsu. toch? ja, goed gedaan. en even spellen voor de bezen thuis voor de stoppen zoeken ja. okay. Ik even de woordfoto bij. dat is dan een F op 1, een U op 2, een J op 3, een U op 4, een J op 5, een I op 6, een T op 7, een S op 8 en een U op 9. Yep. Fuyujitsu Op uh, www.mixcloud.com nou, Je kan het achter elkaar intypen. En nou uh, hoor je als je van, deze soort, van dit soort muziek houdt uh, Heel veel uh, van dat soort mixen van ongeveer half uur per stuk En uh, dat is allemaal van uh, DJ Explosion En wie is DJ Explosion. DJ Explosion? Dat is Peter van Bennegem uit, uh, uit Bennebroek Ja, en wat dat zegt dat voor Hij een... heeft ook een software softmix gemaakt ah, Oké okay. Dus dan is het... Hey, we gaan oh, naar de Linaeushof Welkom, welkom Rot, dan gaan we weer op Wat? Niet? Ja. Gaan op? <laughs> zeg, rot, op. Waar gaan we op? Ik zeg, Rot, nou, waar gaan we op? Nou, gaan we weer op We <laughs> zijn bij de Linaeushof ja, En dan gaan we ja. meteen door met Nick en Simon Met vijen zijn Dat is echt, iets totaal anders. Ja, liever niet hoor, maar Ja, je bent het toch nog goed in de er toch zijn? Precies Dan gaan we bij Bijen zijn Dat je nu e een handen voor je ogen Now Ah, ik heb gevallen. vallen. Help, help. Uh, blauw. Mag mij ook aan? <laughs> Dank je. <laughs> echt niet. Dat ja, was ja. Katy Perry en The One That Got Away. En daarvoor de Nick en Simon met bij zijn. En daarvoor Direct Young Ones. But en daarvoor nog eventjes stimulant met Pest At Pest uh. admin. Future nee. People. dat was uh, natuurlijk Forest Explosion. Movies. Oh ja, Explosion. Ja. Van uh, dit, dit is Country Harry ook weer hè? hoor je hem. Zijn van Welshammer? Dit is Country ja, ik Harry. Country Harry. Kijk, Country Harry zit in elke plaat aan het eindmeester de laatste tijd. Dus daarom hebben wij ook Country Harry, onze eigen Country Harry. Ken je hem nog? Ken je hem nog? Country Harry? Country Harry. Ja. Zijn we hem nog een keer zitten? Ja. Klopt hoor. Laten zij allemaal zingen? Hoi! I'll 9 to just to stay alive you know Turn on my radio The only thing that keeps me going yeah, it's it's is a little time Rock and roll hey yo Turn on your radio Can you stop warm? Don't look oh, oh, I see Do you radio. warm? Do you want to dan gaan we nu luisteren. De... Gaan we nu luisteren naar het meest aangevraagde liedje van de afgelopen tijd en dat is Guus en Gers met zonder jou.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 En ik maak ontbijt, vandaag neem ik vrij De zon staat hoog in de hemel, dus laten we die vliezen maar, maar snel vergeten Door jou voel ik me nooit alleen, je bent adembenemend van top tot teen En jij vult me aan, mijn liefde is groter dan de oceaan Is het geloof je op de schouden Je liet de storm verdwijnen Meer af, meer zing ja. Je liet de zon je Ik ben nergens zonder jou Ja, zonder, jou. zonder jou. En als het goed is, uh, hebben we aan de lijn Frits Barend. Ja, dat heb ik ja goed. Een hele goede avond. hele goede avond ook. Um, ja, laten we maar meteen uh, van start gaan. Uh, Ajax en, uh, en Johan Cruijff, wat is ja. jouw visie erop? Uh, dat het volledig aan de hand gelopen is. Maar mm. dat zal je niet verbazen. En dat het nee. niet goed komt. Want uh, dat, het heel, ja? dat het heel treurig is. En dat Johan ongetwijfeld fout heeft gemaakt. <laughs> maar Johan is Ajax... En die andere leden zijn pas vier maanden Ajax ja. van de, raad, de leden van de Raad van Commissarissen. Dus ik begrijp niet wat ze bezielt om kosten wat kost blijven zitten. Wij ja. spreken drie maanden geleden hadden ze misschien moeten zeggen, ja, we komen er niet uit met Johan. Johan, doe ik maar verder. Maar ja, het is een ego-strijd geworden. Ja. Ja, het erg is ja? uh, dat uh, Akefitje met David en Johan Kruijf is in de Nederlandse media een beetje afgewimpeld. En nu hebben ze bij, denk ik, bij de raad van commissarissen gedacht... Nou, als het niet in Nederland lukt, dan gaan we het maar in Engeland doen. En uh, nu zijn het een hele grote rand zijn bij de CNN. Ja, ja dat jij zegt het. Ik, uh, ik hoop niet dat het zo gegaan is. Maar uh, jij zegt het, het zou best kunnen, ja. En uh, ja, ook dat is heel raar gegaan. Ik bedoel, Johan, ik weet, ik weet niet hoe het gebeurd is. Mm -hmm. Johan heeft het uitgelegd bij Football International afgelopen maanden. Dat deed je voortreffelijk, de dat was ja. heel begrijpelijk. Maar je zegt het niet. Maar dan dacht je ook niet drieënhalve maand... ...voordat je je boos gaat maken. Nee. Dus nee. Het wel een, dan lijkt het wel een gekunstelde boosheid. Ja, want als, als je er echt mee zit, dan doe je dat meteen. Dat lijkt me wel, of een dag later, ja. Want uh, hij bedoelt eigenlijk nog positief ook. Nou ja, hij... Dat uh, is Johan ten voeten uit. Ook zijn hele foundation en alles wat hij in zijn foundation doet... ...en met de university... Ja. ...is uh, dat hij wil... De, zoals, ...zoals het op de toekomst gaat... Mm -hmm. ...hele multiculturele samenleving. De Bijlmer is een multiculturele samenleving. Ja. Zo zegt hij ook, we hebben alleen maar altijd de totale witte raden van bestuur gehad. Laten we eens proberen dat we daar een afspiegeling van zoals op de toekomst is, ook in de raad van bestuur. Mm -hmm. Dus dan zit je inderdaad alleen maar in. En zo zit er misschien ook best een vrouw in. Hij is ook altijd voorstander van vrouwen, hè. Ja. Op dat soort posities zijn Johan ook uniek in. Want hij zegt, ja, uh, ik, ik heb eigenlijk gewoon voetbaltaal gebruikt. In mijn kleedkamer is het natuurlijk, uh, heel, uh, ja, gebeurt het heel vaak en nou je heel ja, ja, vaak. schelen. Nou je, ja, je zegt, ja, goed, je zegt die bal aan de andere kant. We kennen Johan en dit is het laatste wat je Johan kunt verwijten is dat hij ook mijn enige racistische bedoelingen ooit in zijn leven gehad heeft. Ik vind daarvan dat zie je ook alle voetballers die met hem gewerkt hebben. Je kunt hem ook nooit op maar iets betrappen. Mm -hmm. Maar goed nog wat, je zegt het niet, het, is het, het klinkt niet leuk. En, maar daarom staat dan meteen moet zeggen Johan, ja. kom Want dat moet wel uit het flikje me niet, hou op je mee. Uh, weet jij hoe, hoe Johan Cruijff uh, hieronder reageert? Want hij wordt wel van iets heel erg beschuldigd wat uh, zijn, uh, uh, zijn doen en laten met de Johan Foundation ook aantast. Nou, kijk, er is vandaag nog weer goed nieuws. Mm -hmm. uh, de tijd heeft een uh, maand of drie geleden een verhaal geschreven over Danny Kruijf. Ja. Het secret achter Johan. Dat was, ja, een belastend verhaal voor mm -hmm. Johan en Danny Kruijf. En daar trekken zich niets van aan. Mm -hmm. Zit niks. Alleen één ding hebben ze niet gepikt. Dat is dat de vader van Danny Kruijf, Cor Koster... SS'er is genoemd en de bron daarvan is Henny Kruijf, de broer van Johan, een zeer trouwbare bron, die is al vaak gebleken die alleen maar, die is altijd zijn levenstaak heeft gemaakt om Johan Kruijf te belasten en zijn dochter Estelle ja. te belasten, die met Ruud Gullit getrouwd is, dat is dus heel vervelend ja. Johan reageert er bijna niet op, maar de familie heeft wel besloten te reageren op het beschuldiging dat de vader van Danny Kruijf, Korkos, de bekende zaakwaarnemer ja. lid van SS is geweest en het, uh, HP, dat stond in HP de tijd ja voor een gerespecteerd opinie. wat is dat natuurlijk een gigantische bundel, als dat niet waar is. En gelukkig gaan ze dat ook rectificeren. Okay. Uh, er komt een rectificatie na de tijd. En dat zegt wel wat, hoor als ze een blad meteen rectificeert, dan geven ze wel toe dat we verschrikkelijk fout zijn geweest. Dus uh, dat heeft Johan gelukkig, of tenminste, de wel voor elkaar gekregen. Hmm. Overigens over rectificeren. Uh, Chola Ling uh, heeft vandaag ook aangifte gedaan bij de politie tegen Steven ten Haven. Ja. Ik weet niet of je dat weet. Ja, natuurlijk nou ja, weet ik dat ook. Ja. En die heeft niet de eerste beste advocaat, kan ik je zeggen, Jan Kabal. Nee, maar wat is een fissie Nou ja, ik weet het niet. Ik, heb, ik hoor ook steeds berichten dat er iets mis is met Tjöla En dat blijft hem in het vaag. En blijft heeft hij bij de ledenraad. een aantal dingen geroepen. Mm -hmm. Die Hij zou moeten waarmaken. En dat vind ik het trieste van die Steventerhaven. Die krijgt steeds nu meer dingen. Er stond een column vorige week van uh, professor Arnold Heertje op RTLZ. Ja. Hel, waarin ook blijkt dat Steventerhaven in een fusie... Ja, in de ogen van Heertje een raar rol gespeeld. De Holman schreef een paroolergister. eergisteren, je weet het mm het -hmm. is geen brookruif, maar een koot en avelkrant. Op dit moment schreef een column waarin de vereniging van effectenbezitters... Ja. Steven Draven van wetten, uh, ja, bandbeleid gevoerd heeft met de bedoeling van, uh, van Louis van Gaal. Dus die man krijgt verschrikkelijk veel over zich heen. En daar heb ik met een je zieltje om het doen te bezet Het is een slechte. het is een karateka geloof ik, tweede of een uh, zwarte band. in die weet ik veel wat allemaal maar. Mm -hmm. Ja, het heeft de een of niets met het ander te maken, ik begrijp het dus niet. Maar goed, nu heeft hij dus ook een, uh, hij zal nu waar moeten maken, ja. van Chola Ling en Jan Kabalt. Uh, ken ik als een zeer bekwame en zeer uh, integer advocaat. Ja, er wordt gezegd Advocaat van Chöla Ling. Ja, want er, wordt er werd gezegd op de haven dat, dat uh, Chola Ling in de competitie voor zijn, uh, want hij heeft een eigen proef, uh, waar was dat in uh, Ja, Slouwakij. Slowakije, ja, ja dat, dat, dat, dat hij daar uh, aan omkoping deed. En Dat is een best wel erge beschuldiging natuurlijk. Maar ja, in die landen schijnt omkoping veel vaker voor te komen. En ja, het is een ernstige beschuldiging. Ik geloof het, ook dat hij van beschuldigd wordt. Dat hij zou verdienen aan transfers, ja. Nou, het, dus, uh, maar waarom uh, moet uh, de heer Ten Haven in de pers zo, zo erg, uh, bijvoorbeeld AXIDE, zo erg krinken? Wat bedoel je? Ja, maar, maar, maar, hij, hij loopt gewoon eigenlijk alle oud gewoon te besmeren. Nou ja, het schijnt gisteren ook. Er was een besloten ABA-bijeenkomst aan bij de AX Business Association. Mm -hmm. En uh, daar heeft hij een toespraak gehouden. Dat mocht nog ja. geen introduceries mee, wat ook al heel raar is, lijkt het politiebureau wel. Hij heeft een toespraak gehouden en het schijnt, of niet het schijnt, het is zo, dat de oprichter van de ABA, en de eerste voorzitter van de ABBA Lex mm Hes, -hmm. wat je van die man ook kunt zeggen of vinden, is woedend opgestapt en die zei ik heb geen zin in dat ik hier aanwezig ben in een vergadering waar Dennis Bergkamp, Wim Jong-Johan Kruif wat ik gehoord heb, ja, verschrikkelijk beledigd worden door iemand die net vier maanden bij AX is bij wijze van spreken. Die is opgestapt en die is de vergadering uitgelopen. Dat wilde wel wat zeggen natuurlijk. Ja. En we hebben, ik weet en we hebben een anonieme mail gekregen van iemand die daarbij was. Mm -hmm. Met uh, zaken uit die vergadering. Ja, dat was zo erg dat we dat niet eens uh, naar buiten te doen. Ik laat dat maar zo. Daar wil ik me niet in mee verder. Dat is een echt... Uh... Uitingen waar die daglicht niet kunnen verdragen. Ik ja, heb dingen gezegd, ik kan ze dus niet 100% bewijzen. Ik ga ze ook niet, uh, ik heb ook gezien om met de checken blijven spreken. Zo erg? Ja, was een, nou ja, er zijn nare dingen gezegd in die vergadering, ja. Maar, wat, maar nogmaals, het is een anonieme mail, dus ik ga er ook niet mee. wat is het doel, doel van Ten haven? Wat wilde je hiermee bereiken? Hij loopt eigenlijk alleen ja. maar de club kapot te maken nu. Nou ja, jij zegt het allemaal. Ik begrijp het ook niet. Ik stond bekend als een uh, zeer bekwaam bestuurder mm -hmm. en uh, ondernemer. Ik begrijp het ook niet, ik bedoel Wat het nu toe brengt is, de club is verscheurder dan ooit ja. En dat kan toch denk ik zijn doel niet zijn geweest En daarom begrijp ik niet, zo'n man niet zeg Jongens, ik, ben, ik heb gefaald op dit gebied Ik trek me weer terug wat ik wel om. Ja. Het blijkt toch dat de voetballerij Anders is dat gewoon het bedrijfsleven Maar dat hoor je, dat zegt elk, iedereen die in de voetballerij werkzaam is En dat denk mm -hmm. ik dan ook Elke journalist bewaarschuwt top ondernemers daarvoor en ze tippen het allemaal weer in het is toch de geilheid van de bekendheid want ik had nog hem ja. gehoord tot 4-5 maanden geleden nee, uh, het ergens ook Mannen. bij de aanstelling van Johan Cruijff ik weet niet of dat verhaal, dat heb ik ook 4-4 gehoord dat, dat er een brief zou zijn door de, door de business uh, uh, tak van Ajax die, die uh, aangeeft uit Den Haag dat er snel een, een bestuurder moet komen en die brief die zijn 2 uur voor de aanstelling van uh, Louis van Gaal te zijn geschreven dat, dat begrijp ik niet er is, een, er is een brief van de Business uh, uh, Club van Ajax. Ja, de ABA. Ja, die aan uh, Ten Haven en de Raad van Commissarissen vraagt. Uh, van uh, stel snel directeur want zo gaat het niet langer. En die brief die schijnt over twee uur voor de aanstelling van Louis van Gaal te zijn geschreven. Als, weet ik niet. Als het dekken van. Uh, van, uh, van de komt van Louis van Gaal. Ja, ja. Ik, nee, dat is de ondernemingsraad bedoel je? de, onder, ja, de ondernemingsraad, dat was het. Ja, ja. Ja, dat weet ik, ja, heb ik ook gehoord. De ondernemingsraad heeft een brief. Nou ja, het zit allemaal. Het lijkt allemaal dat het uh, behoorlijk goed geregisseerd is. En dat is wat typisch Kruijf. Kruijf regisseert, men denkt het hier erg regisseert. Mm -hmm. Maar Kruijf zet het gewoon recht in je gezicht allemaal. Maar nogmaals, ze zal best dingen gezegd hebben waarvan ik ook zou denken, als ik misschien met, in een vergadering kom op Johan, doe normaal. Wij mm hij -hmm. zet het wel in je gezicht. Maar weet jij hoe Johan hierover reageert? Want hij heeft eigenlijk nog geen één zwart, uh, ja, om het termen te blijken, hij heeft nog niet de rest van de, de commissarissen zwart gemaakt. Hij, hij blijft gewoon zichzelf. Hij zegt niks over de rest. Nou ja, hij alles intern. Hij, uh, hij wil niet met z'n verder. Hè? En hij is zwaar belazerd door ze in die Van Gaal kwestie. Zelfs de vriend van Louis Van Gaal. Rob Cohen zegt dat het achterbaksgedrag is van zowel Louis Van Gaal als de raad van commissaris. Ik begrijp Louis Van Gaal ook niet doordat hij dit wil. Ik toch toch Ja, nou ja, dat is toch van een kinder. Dan ga je, jongen. Als je, toch, als je nou dertig bent en je mm -hmm. een carrière maken met deze mensen die alle carrières al achter de rug hebben. Dan ga je toch kijken of je nog ergens... Dan wil je toch proberen of je peace vrede kunt regelen in plaats van oorlog kunt veroorzaken. Zie jij Johan Kruip van hoeveel gaan samenkomen? Nee. Absoluut niet? Nee. Nee, en waarom moet dat dan? Kom op. Nou, het zou wel een mooie combinatie zijn. Kijk, ik. Uh, helemaal niet, waarom is het een mooie combinatie? De beste trainer en de beste voetballer. En zijn we allebei een ARX De beste trainer, de beste, de beste trainer is, was ook Johan Cruijff misschien wel. Cruijff van is een zeer bekwame trainer, maar of hij de beste trainer was, weet ik niet. Maar je ziet uh, er maar ja, geen combinatie in Daar gaat het niet om hoor. Maar ik bedoel, ik vind Gert-Navverbeek, Guus Hiddink, de Haar waren ook goede trainers. Ik bedoel, dat is allemaal. En ik denk ook helemaal niet dat hij een geschikte directeur is, want ik denk niet dat hij... Ik denk dat hij zich met alles wil bemoeien. Ja, dat is waar. Een geschikte directeur. Maar de, maar alleen hij heeft wel een naam natuurlijk. Ja. Ah, hij moet een boekbeeld spelen. Ja. En het leuke is, je kan het gelukkig... Uh, je moet je, je, je, je of nooit een mening kennen, want je, hij is toch altijd met je oneens. Mm -hmm. Maar, eh... Uh, Denk ik, komt hij überhaupt nog aan de van de ajax norven Want uh, is er nog een, een tussenweg in? Hij, hij, is, hij is benoemd, ja. Ik bedoel, uh, als ze dus inderdaad... Uh, kijk, het zijn juristen zullen het heus waterdicht hebben geregeld. Alleen die VEB zegt dat het niet zo is. Mm -hmm. Maar uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, komt hij. Louis van Gaal, ja. Uh, nou, is het, bedoel, het is nu al oorlog, dan is het nog meer oorlog. Maar dus dus Johan en Louis van Gaal gaan sowieso uh, tijdelijk met elkaar samen in Ajax? Nee, ik bedoel, hetzelfde is dat jij vraagt morgen of... Uh, uh, Hamas en Israël uh, morgen met elkaar gezellig samen willen gaan eten maar mm -hmm. dat gaat ook jaren overheen dat kan je niet doen, dat doen we met dat, onmogelijk ja, met een... het gaat zinnen dat je dat denkt mm -hmm. en dan kun je wel zeggen, ja het zou fantastisch zijn als om op te zijn genoeg goede directeuren te vinden, kijk ik begrijp, ik vind Johan ook heeft ook een fout gemaakt dat het nooit zo ver moet laten komen met Marco van Basten mm -hmm. laat hij uit moeten komen Johan, vind ja. Maar het, ja, Mark van Maaschen stellen ook wel een apart verhaal natuurlijk. Want er ja, ja. In de, door de door de zouden door bijna akkoorden zijn met alles wat de Raad van de Commissarissen wou. Alleen, hij wou de brief over de communicatie tussen de telegraaf en de, de overige bestuursleden van de Raad van de Commissarissen. En die is nooit gegeven. En alles hadden ze er uitgekomen nee, nee, nee, met de Verzondingsraad. Nee nee, nee, nee, nee, Nu haal je weer... Wacht even, nee, er is... Blijkbaar heeft de Raad van Commissarissen een delegatie met de telegraaf gesproken. Mm -hmm. En... Paul Reum, ik heb daar vorige week uh, met overigens door mij zeer gewaardeerde Paul Reum, uit de ajax affaire mm. heb ik een uh, mooi debat gevoerd bij RTV noord Holland. Mm. En uh, hij zegt dus: dat het was, ze spraken daar a en niet namens de Raad van Commissarissen. Mm. Dus daar is een verslag van gemaakt. En er was of de Telegraaf of de Raad van Commissarissen het niet mee eens, en er is dus een nieuw verslag gemaakt. Mm. En dat heeft Johan nooit gezien. En Paul Reumer zegt dat is ook niet voor de Raad van Commissarissen. Voor individuele leden van de Raad van Commissarissen. En de Telegraaf zegt dat het is wel voor de Raad van Commissarissen. Dus Johan had dat wel moeten zien. En Johan heeft die verlieft nooit gezien. Maar Johan is ook weer ook ja. zo onduidelijk, niet transparant. Ik bedoel, en je weet, het is een voetbalclub. Dus daar zit pers bovenop. Het is niet een, uh, een staalbedrijf of een, uh, een schildersbedrijf waar uh, verder niemand in geïnteresseerd is, behalve dat het goede cijfers heeft. Ja. Maar een voetbalbedrijf weet je dat de pers er bovenop zit. Nou, dan moet je begrijpen dat alles uitlekt. Klopt. Tot slot, wat is jouw uh, visie op? Gaat het goed komen? Wat gaat er gebeuren? Ja, ik begrijp niet. Ik zou het, ik zou het een, een, een, een bewijs vinden van goed bestuur mm -hmm. en van echt klasse. En dan zou die man bij mij zeer in aanzien stijgen als uh, Steven de Haven tegen zijn overige bestuursleden zegt. In dit geval dan uh, Paul Reumer, Marian Olvers en Edgar Davids. En zowel Paul Reumer ken, mm -hmm. ik, is een, uh, ken ik als een zeer integere, prettige man. Marjan Olvers schijnt een zeer gewaardeerde advocaat te moeten zijn. Als ze echt in het belang van Ajax denken, niet in het belang van zichzelf, dan stappen ze vanavond nog op. En Johan Kruijt moet dan blijven zitten. Nou ja, dan is het, Johan Cruijff wil het graag. Nou Johan, ga je gaan. Kort Ja. Ja, nou ja, kan je zorgen dat je op een heel snelle wijze met fatsoenlijke mensen komt en gaat maar bewijzen de komende twee jaar. En waarin op grotere lenden nu kan ook niet. Want uh, de, de, de aanstelling van hoeveel Gast, toch geloof ik bijna niet meer terug te draaien. Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet niet of als deze raad van commissarissen of dat aan. Dat weet ik, Kijk, ik ben ook geen jurist, het hoor nee. ook niet. Maar als ze het, het belang van Aijst dienen, stappen ze nu op. Oké. Okay. Nog hartelijk dank voor de uitleg Oké, okay. ja, oké okay. En dan graag het ja. volgende keer Gewoon luisteren naar She Will Be Loved van Moon 5 Beauty queen of only She had some mm trouble with herself -hmm. She always belonged to someone Won't fade into darkness Won't let you fade into darkness Why were I now? You'll be saved Hold my hand Just in case Cool and gray, but you and I are here today. We won't fade into darkness. No, we won't fade into darkness. You're not now, but baby, come and give it to me Cause I can tell by the way that you move That you're the one who could give it to me Yeah, so come on, let's move through the crowd So we can find ourselves some privacy And when I get you out of myself I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me Shake, one damn row, let's lose control Shake, one damn row, let's lose control Seen a beautiful ghost She must have been a sight to see And she got your mouth wide open And you smell like a hundred degrees But it's not a ghost Your body can't handle you watching me And one more move I'ma make you drop to your knees When I The I'm a pocket to is fancy, hot. Huh? The mama had reindeer, Bambi, And I stay my play my Atlassian, hot. Huh? I'm 69. And with this fear, that you may disappear Before I've given you the truth En de vier Avicii met Fate Into Darkness en 5, She Will Be Loved gesneld en gespeeld met uh, nergens zonder jou en, en wij horen dus door ook nog Nelly yeah. met uh, Carrie Hilsen speciaal met, uh, voor uh, Control speciaal voor uh, mijn moeder ja yeah. ja tenminste die vond het vandaag mm -hmm. niet ook niet dus ik mm -hmm. dacht ja leek waarom oh, uh, ook vuil. niet ik val ik val ik val je valt vuil. heel hard yeah. even kijken misschien Oh, waarom vergeet ik dit nou weer? Het belangrijkste Wat van de show. Je? Ah, ik heb hem gevonden. Haha, <laughs> ja, ik heb hem gevonden. Wacht, heel snel, want dit is echt belangrijk, want zonder dit, echt Niels, zonder dit hebben wij echt een probleem. Dan worden wij per direct ontslagen, want dit is het in ons contract. Oh. Die wij overigens niet hebben. Oké. Okay. Zwarte Piet. Ja. Een uh, zwarte piet Vierde van de verkeerde verkeerde kant. is Nee, van oh. de verkeerde kant. Zwarte piet van de verkeerde kant is dus Niels. Zet het in, met het met je op, het zien? Ros staat je echt heel goed. Behalve hier. Je. We weten wat ik ga doen toch of niet? Ik uh, weet alles. Ah, ah, ah, ik zeg alleen al dat de 129ste dag van het jaar is. Ja, alleen maar we kunnen geen kerstpakje draaien. Maar wel iets anders van coolcladers. Welkom komt dat Ja, het is vanaf 5 november en dat is de 129ste dag van het jaar. Hierna, tolgen nog 56 dagen. Oftewel, 30 min 6 is nog uh, 30 dagen tot kerst. En het leuke is dat we nog maar één uitzending geen zinne klaarsplaatjes of, we, of we geen uh, kerstpaakjes kunnen draaien. Maar die uitzending daarna, Dat staat vol in het teken van kerst. En die daarna ook, want dan is het kerst. En dan gaan we maken van zaterdag met het kerstfeest en andere dingen met kerst en jingle bells en... Jingle bells. En, jingle jingle ik zeg bombs. van alles. En tot slot wensen wij jullie nog een hele, hele, hele, hele, uh, hele, uh, hele, alcoholvrij Alcoholvrije weekend. En een hele goede komt natuurlijk. En uh, uh, graag tot volgende week. Maar well, luister nu gewoon even naar Coolplay met Hurts Like. What? Yeah, have a hey, They shot, tried to tear us apart fire from the baby and the big for my heart. But still I won't let go. I got a hangover, whoa I've been drinking too much for sure I got a hangover, whoa I got an empty cup, promise me some more So I can go until I blow up, eh, And I can drink until I throw up, eh, And I don't ever ever want to grow up, eh. I wanna keep it going, keep, keep it going Yeah. I gotta live Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de etoor op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7.